Dit is Heewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de intocht van Sinterklaas in het Zuid-Hollandse Delier... zijn negen mensen opgepakt. Het was onrustig door demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Volgens de politie probeerde een grote groep ordeverstoorders... de demonstratie van kick-out Zwarte Piet te belemmeren. Zo bekogelden ze de activisten in een demonstratievak... met eieren, tomaten en vuurwerk. De demonstranten werden onder politiebegeleiding... naar hun bussen teruggebracht.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 In Madrid zijn 170.000 mensen de straat opgegaan voor een protestmars tegen een omstreden amnestiewet. Die is door de socialistische premier Sanchez overeengekomen met partijen die ijveren voor de onafhankelijkheid van Catalonië. De wet geeft separatisten die strafbare feiten hebben gepleegd amnestie. Het parlement moet de wet nog goedkeuren. Tegenstanders zijn bang dat separatisten die amnestie krijgen uiteindelijk weer zullen strijden voor een onafhankelijk Catalonië. Nou, het voetbalspits Ruud Geels is overleden. De voormalige international speelde onder meer voor Feyenoord, Ajax en PSV. En werd in de jaren 70 en 80 vijf keer topscorer van de Eredivisie. Bij Feyenoord boekte de geboren Haarlemmer de meeste successen met de Europa Cup 1, de landstitel en de KNVB-beker. Bij Ajax maakte hij vooral na met het aantal doelpunten, 123 in 131 duels. Ruud Geels droeg 20 keer het shirt van het Nederlands elftal. Hij werd 75 jaar oud. Het weer, een groot regengebied trekt over. Tot halverwege de avond blijft het nat. Vannacht wordt het droog en stroomt zacht lucht het land binnen. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 13. Morgenochtend af en toe zon, smiddags weer regen en dan wordt het zo'n 12 graden. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersapding.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 Het vliegt uit de zon achterna. Vroeg jij bij dat tentje mijn nummer en naam? Ik had niet durven dromen dat dit zo zal gaan. Jij kustte met passie, met waco, met huur. De Kiliaatse Bessa's verdronken ze nu. Jij was niet te houden, ik kon het tempo niet aan. Ik ben totaal verloren Ik wil voor altijd bij je horen Ik ben verliefd op jou Ben jij voor mij de vrouw Een cocktail van passie Van liefde en lust Ik voelde de mango Terwijl je me kuste Wat was je toch mooi Ja, welkom bij Tweede uur entertainment voor u. En dit was uh, Bob Oppen Offenberg en uh, tot, uh, tot over mijn oren. Ja, lach naar het leven. En dat zijn allemaal de wijze woorden van Jaman. Blijf lekker blijven tot 7 uur entertainment voor u. We gaan nog wat uh, mensen bellen en de uh, drie bedrijf van Fred Heij. Zit al vol genoeg met plichten. Gepaard met veel gezanik en gezin. De krant staat vol ellendige berichten. Dat maakt me somber en zet me in minder. Dan verlang ik heel erg naar mijn vrienden. En laat dan alles even, even voor wat het is. Je weet je leed, maar één keer daar is zeker je nodig om eens helemaal los te kunnen gaan. Oh, dan is niets te gek of overbodig. Het is toch heerlijk om weer in de kroeg te staan. Ja, dan vier ik weer feest met mijn vrienden. En laat van alles even, even voor wat het is. Je weet je leeft maar een keer, daar is zeker. Maak even kop te met, met alle ergernis. Zandvoort 106,9 en DHB plus 6A. Katarina Hultes en ik, laat je gaan. Je geloof in al jouw woorden. Ik heb jou echt niets meer te zeggen. Stop. Katrine Hultes en ik laat je gaan. En wij gaan naar de GMT. Gens. En only the strong survive. Crying your eyes out, baby. While everything is going wrong. You know there's gonna be a whole lot of trouble in life. Trouble. You better listen to me. Only the strong survive and all Only the strong survive JMT Gens En Only the Strong Survive Hier bij voor you. En als je zit te eten, eet smakelijk En dat het, uh, ja Als je hebt gegeten, u wel mogen bekomen We gaan naar de nieuwe Single van Frank van Nette. En ik huil, blijf je dan bij mij Het spijt me Voor alle boze woorden Het spijt me Voor wat ik jou heb aangedaan Sorry, dat wilde jij niet van me horen, maar geloof me, ik heb meer dan mijn best gedaan. Maar ben erachter, dat jij echt mijn alles bent, het spijt me, ik was een klootzak, een klootzak van een vent. Laat blijf, blijf je dan bij mij? Ik beloof je, ik zal het anders gaan doen Maar geloof me dan, alsjeblieft op mijn woord Het was een lastige tijd, ik was mezelf compleet kwijt Maar door jou, vond ik weer het juiste spoor ik ben erachter Dat jij echt mijn allen Blijf, blijf je dan bij mij Blijf je dan bij mij blijf je dan bij mij Blijf je dan bij mij. Ja, jij Goedenavond Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation Eén radiostation Welkom bij jouw nummer één ZFM Zandvoort met Entertainment for You Ja en dit is weer zo'n nieuwe hit Van uh, Mido van der Graaf ...samen met Kimberly uh, Francis En uh, dit is uh, waar ik moet zijn. Veel te lang gelopen... ...met twijfels in mijn hart. Mezelf hiervoor gelogen... ...zoveel kansen niet gepakt. Van binnen wist ik beter... ...maar ik heb het genegeerd... Maar nu is het anders, het is anders deze keer Ik ga niet meer op een wonder blijven wachten En wat er ook gebeurt, ik blijf hier staan Ik ben precies waar ik moet zijn, was me zelf. Overal gezocht, maar het zat diep in mij Ik kijk alleen nog maar omhoog Want je weet niet hoe het loopt Hou me vast aan dit moment en hou het dicht bij mij Dit is waar ik moet zijn Ja. ja, dit is waar ik moet zijn. En dat is de titel samen met uh, Kimberly Fransens. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment 4 tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg 10A. En uh, wat gaan wij doen? Jawel. De drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen veel plezier.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 You're a danger to the law and order here. They don't like men like you. In our city. Ik ben wel vanaf de tolweg, Tina. Ja. En te de hele tot het klok is 7 uur. Mijn naam uh, is Fred Heij. Ondergetekende hier bij, uh, Hey, hier hierbij Sierra Leone. Sorry, onze dame. Sorry, lekker terug in de tijd. Ja, de, ja, 70, 80. Heerlijk hoor. De drie op een rij. Fred hey. Ja, en uh, we begonnen natuurlijk met Spooky and Sue en Swinging on a Star. En natuurlijk uh, als tweede uh, After All en If You Need Me. En natuurlijk uh, was dit a Sorry, I'm a Lady van Baccarat. Ja, he, heerlijk. We gaan verder weer met Nederlandstalige muziek. En ja, uh, yeah. dit is Alberti en Geef Jij de nacht nou niet de schuld.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 jij de nacht nou niet de schuld De liefde had niet veel geduld Of lag het aan het laatste glaasje wijn Had jij dan anders hier niet veel zijn Maar wat gebeurd is, is gebeurd Dus hou nou op Weer door jij ging je snel douchen en kleedde je aan. Je liet je ontbijt van schrik ook maar staan. De dag kreeg na zondag in één keer geen zonneschijn. Het enige dat jij voor mij achterliet, je naam en je nummer, en meer was het niet.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 Dennis Albert, en geef jij de nog nou niet de schuld? ha En dat allemaal van Effie, de Simon. Bukanela, sha la la la. -la. Bulungu ni mulandi, afanana. Hamba na bukanela, Shalalala la la la. Wena namina, afanana. Hamba na bukanela, Shalalala la la la. Wena namina, afanana. Hamba na bukanela, sha la la la. Hey, wakiruta yuta, bulungu -bu, afanana. Wakiri, wakiruta yuta, bula bula na. -we. banana okey di okey di bula bula bola na ni mulangi a banana am bana buka na la la ni a banana la la na mi a banana la la na mi a banana la la hey okey Waka nana waki ni waki tu dance na yeah hey waki ni na Van Eric Simone. En ja, eh, lekker hoor. Hé, hey, uh, ja, dat klinkt een beetje zomers, hè? Ja, ja. Uh, deze ook trouwens. Jalermo en het toppertje. Door aan de kost, dan zag ik jou open. En ik ben hier, want je zag jou lekker Nu dus zie ik jullie op. ga je met mijn me dansen. Ik ben de slagroom en jij het stukje vrouw Doe mij een doopertje en een en een nas Doe er ook maar een dubbele whisky bij We wordt een avond gaan en remmen los En we dansen, we springen zij zo bij Alle mensen stonden maar te dansen Maar er was niemand net zo mooi als jij De hele avond hebben we een kans? En ik vloescheid wil, ja we drinken van mij. Doe mij een bloempotje in een brieser en een, en, een nat. en doe er roken geen over, overbodige te zijn eh, met dit weer eh, hier in Nederland, dus eh, lekker, hoor. Galerno was dit en uh, ja, zij hadden het over een uh, toppertje en een briezer ananas en uh, ja, aan de telefoon hebben we Pascal Schipper, Pascal ben je daar. Ja, zeker. En uh, goedavond. Goedenavond. Hey, hoe is het, man? Ja, lekker. Ja? Jou, man. ja, ik mag niet klagen. Nou, gelukkig. Hey, uh, ja, we bellen natuurlijk uh, vanwege jouw uh, single uh, Pluk een Roos. En zet uh, hem op YouTube. Ja, zeker. Ja. Hey, wat, uh, ja, hoe is dat uh, ontstaan? Nou, ik uh, ben bevoorrecht dat ik uh, mag werken met uh, René Kast als mijn tekstschrijver. Ja. En uh, ja, hij woont bij mij vlak om de hoek. Dat is lekker. Dus uh, als ik een nieuw liedje nodig ben, dan, uh, dan gaan we een kopje thee drinken of een borrel drinken. En dan uh, komt er een nieuw liedje op tafel. Oké. Okay. En dat, ja, uh, dat dus, dus gewoon onder, onder het genot van een, een kopje thee uh, of koffie, uh, een koekje erbij en uh, dan uh, komt daar een tekst uh, uit. Ja, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk zelf als, als we zwanger zijn, de dicht optredens in, in, in een weekend. En hij... Uh, het treft dan heel veel mensen en alle gekke dingen die hij, die mensen tegen hem zeggen, schrijft hij altijd op in een groot boek. En dat boek, dat pakt je er dan s'avonds bij en dan gaan we een leuke kreet zoeken. En van daaruit gaan wij zeg maar verder borduren. Ja, hij heeft hij ook de, de tekst verzonnen? ik heb aan je fiets gelicht of niet? Ja, die heeft hij ook geschreven, ja. Dat klopt, ja, ja, ja. Geweldig. Ja, oké, dat, dat zijn van die dingen, dat, dat, dat, ja, ik heb hij fiets gelikt, dat ik <laughs> dat tegen hem gezegd op een, op een feestje bij hem thuis, dat was een oppaskindje, ja. Die, ja, die zei voor de gein uh, René, ik heb haar fiets gelikt. <laughs> dus ja, ja, ja, zo gebeuren dat soort dingen. Ja, eh, geweldig. Hey, ja. Ja, en, en, en, uh, ja, nou ja, in principe schudt hij dan uh, uit de mouwen, zeg maar. Ja, als het begin er eenmaal is en we weten een beetje waar we naartoe gaan, dan is de tekst vaak zo klaar. Ja, dus, dus met andere woorden, van, uh, als ik uh, ergens met mijn hartjes tegenaan loop, dan uh, is dat gelijk een tekst bij hem. Dat, uh, dat uh, zou hij maar zo uh, op kunnen schrijven en uh, daar later een tekst van kunnen maken. Ja, geweldig. Ja, bedoel, zoiets moet je kunnen natuurlijk en, uh, en daar moet je aanleg voor hebben. Ja, ja, zeker weten. Hij kan dat op geen ander. Ja. Hé, hey, en uh, zijn jullie al stiekem uh, met een met, met andere tekst bezig? Ja, nou, ik, uh, ik ben uh, wel met andere, andere muziek bezig. Uh, maar dit keer niet met René. Oké. Okay. Uh, ik, uh, ik ben al... Nou, uh, heb ik een gesprek gehad met Carlo Rijsdijk. Ja. Van helemaal Holland. Die gaat, uh, die gaat de volgende plaats rijden Samen met Manfred Jongen Oké. Okay. Ja, dat... Uh... Ja. Dat is niet uh, een totaal andere genre, natuurlijk. Ja, kijk, uh, ik vind het wel een keer leuk, en uitpakking. Ja. ja, nou ja ik bedoel, ja, je moet natuurlijk uh, zo nu dan ook wel eens uh, wat anders uh, proberen en uh, ja, durven, zeg maar. Ja, zeker. Kijk, en Manfred, die, de, de, daar neem ik eigenlijk alles al, al op. Ja. Dus uh, ja, goed, Manfred is voor dat ook geen onbekende, die weet ook precies uh, wat, ik, wat ik wil. Ja. En welke, welke kant ik op wil. En uh, ja, nou, het kan hun er een keer wat moois van te maken. Nou, dat, uh, dat is wel besteed aan uh, Manfred de Jonge-Nelers. Zeker weten. Hé, hey, en um, dus je bent al wat, uh, met, met wat anders bezig. En uh, wanneer gaat dat een beetje komen? In het voorjaar? Uh, ja. Ja, ik uh, verwacht eind februari. Eind februari, uh, nou ja. Is dan, wat... Eind februari, begin ja. ja, maart. Ja, een beetje zo uh, die, die periode. Ja. Oké, okay, en dat, uh, nou ja, dat, uh, dat belooft dan wat. Ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Want het gaat iets totaal anders worden... dan wat we nou uh, eigenlijk altijd maken. Want het zit nou meer in de gimmick... carnavalshoek, zeg maar, te zoeken. Ja, ja, ja. En uh, ja, dit gaat een keer iets veel anders worden. Ook geen bellet, hoor. Uh, dat niet, want dat vind ik totaal niet bij me passen. Nee, het is wel een uptempo. Ja, wel uptempo, maar ja... toch een hele andere invalshoek. Ja, ja want uh, ja, de nummers die je eigenlijk nu maakt... is uh, inderdaad ook... Uh, ja, Leuk voor de feestavond en, en zeker leuk ook voor de uh, carnaval natuurlijk. Ja, ja, zeker weten, zeker weten. Weet je, dus uh, dat, uh, dat, dat blijft altijd terugkomen. Ja, klopt. Hé, hey, en uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou volgen, Pascal? Overal, hè? alle sociale media kanalen, Facebook, Instagram, X TikTok tegenwoordig. Dat uh, doen we er ook nog bij, ja. Oké. Okay. Toet, toets mijn naam in, Pascal Schipper dan ga je me overal vinden. Ja, en uh, YouTube heb, heb je eigen kanaal, hè? YouTube, uh, ik heb wel een eigen kanaal. Ik, ik heb daar niet de officiële clips op staan, die staan uh, elders. Maar uh, okay. ook als je op YouTube mijn naam invult, dan ga je alle clips tegenkomen. Ah, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan moet het goed komen. Zeker weten. Hé, hey, uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij uh, ja, die, die roos op, uh, op de hoed plukken. Nou, hier is hij, mijn nieuwe zingel. Ben je boos? Noos. Hey, Hé, dankjewel, hè. He. Hey, Pascal. Goed, uh, goed weekend. Zelfde. Hey, Hé, dankje. Hoi. wel weer goed. Ben je boos, blukkenroos, en je hoed, Zo gezellig, dus het werd een beetje laat hey! Ik belde dus een taxi, ach je weet wel hoe dat gaat hey! Mijn vrouw stond bij de voordeur met de matten, kloppen klaar hey! Ze wilde net gaan breken, maar ik stond toen voor haar Ben je boos, pluk een roos en zet hem op je hoed Dan komt het morgen een roos en zeg een lapjoet, dan komt het morgen wel weer goed. Mijn baas wilde bespreken over mij en nog veel meer. Hij vond me echt een waai lap, wat ging die vette keer? Hij gaf me toen ontslag, want hij was me meer dan zat. Hij vroeg me toen nog wel of ik nog iets te zeggen had. Ben je boos, een roos en zet een op je hoed, Dan komt het morgen wel weer goed Ben je boos, een roos en zet een op je hoed, Dan komt het morgen wel weer goed Geniet van wat je doet, wie goed doet goed ontmoet En heeft er iemand klachten, weet je wat je zeggen moet Ben je boos, plukken roos dan komt het morgen wel weer goed. Ben je boos? Pluk een roos en zet hem op je hoed Dan komt het morgen. Zo, dat was je dan, Pascal Schipper. En uh, ben je boos, uh, pluk een roos en zet hem op je hoed. Hé, hey, ik ga je meenemen naar uh, Kroatië. En uh, ja, heerlijk. Vlado Gorgiev en Angele.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 Nervust nog snel je tas na of je alles wel gepakt hebt. Ook de foto's neem je mee. Hierin leg je trillend op de tafel. In je ogen zie je tranen en je kijkt me vragen naar vragen. Wacht nog heel even, voor je. me mm -hmm. je Een prachtige nummer. Wacht nog heel even van Johan Kettenburg. Ja. Ja, je hoort het al. Ja, er is een tijd van komen. Een tijd van gaan. Een tijd van gaan is weer gekomen. En uh, ja. Ik heb de reuze naar mijn gehad vanavond. En ik hoop u ook. Lekker de muziek gedraaid. En uh, drie bedrijven van Fred Heij. We hebben wat artiesten gebeld. En uh, vergeet volgende week niet. Uh, tussen 6 en 7 hebben we hier een, uh, ja, eigenlijk een uh, internationale artiest hier En we gaan wat leuks doen. Dus ik zou zeker afstemmen volgende week uh, zaterdag. Tussen 5 en 7 met een nieuwe entertainer's view. Ja, en dus uh, ik zeg altijd: uh, Wil je meedingen? Ja, dan moet je zeker even luisteren. Ik zou zeggen: Tot volgende week. Een goed weekend. En geniet ervan. Bye bye. Zwaai, zwaai.